12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het laatste media-nieuws zometeen. En een mediaforum, vandaag met Pieter Klein en Jan Kuitenbrouwer. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag, Neonazi-proces in Duitsland begonnen. De gevolmachtigd minister van Curaçao over de moord op politicus Wiels en doden bij hevige rellen in Bangladesh. Volop zon, maar ook een paar stapelwolken. Het wordt 15 graden op de Wadden en 21 tot 24 landen inwaarts. Morgen 19 tot 23 graden. Ook op het strand is het dan warm. In de loop van de dag komen er een paar buien met kans op onweer en hagel. En vanaf woensdag is het dan een stuk frisser. In München is het proces begonnen tegen neonazi Beate Chepe en vier medeverdachten. Ze waren lid van de extreemrechtse groep NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrondse. En ze zouden verantwoordelijk zijn voor negen racistische moorden op Turkse en Griekse immigranten. En uh, voor de moord op een politieagent. Correspondent Tim de Wit staat buiten bij de rechtbank in München. Tim, dat, uh, de, dat proces is vanochtend begonnen. Uh, die Beate Chepen, wat voor indruk maakte zij... Nou, toen ze binnenkwam zag ze er keurig uit. Uh, haren gekapt, een zwart jasje had ze aan, ook netjes opgemaakt. Ook geen multomap voor het gezicht. Uh, ze liet zich gewoon aan alle camera's uh, zien. En ook niet zoals je bijvoorbeeld bij Anders Breivik uh, zag, bij zijn proces in Noorwegen. Iemand die een vuist maakte richting camera's, radicaal wilde overkomen. Helemaal niet juist. Uh, ze wilde denk ik vooral juist overkomen als iemand die zeer gematigd is. Want dat is namelijk ook wat haar advocaten zullen gaan bepleiten dit proces, dat zij veel meer een hulpje was... Uh, van de twee andere leden van het neonazi trio En dat die twee mannen vooral verantwoordelijk uh, moeten worden gehouden... voor alle moorden. En dat zij, Beate Tsepe, dus hooguit een rol op de achtergrond had. Ja, die twee mannen die nu al in dood zijn inmiddels. Nou en er waren van tevoren veel protesten aangekondigd. Hoe is de sfeer daar bij jou uh, buiten, bij die rechtszaal? Nou, vanmorgen was het toch redelijk onrustig. Uh, er zijn niet zo gek veel demonstranten... maar er zitten wel een paar fanatiekelingen tussen... Uh, twee Turkse meisjes bijvoorbeeld, die probeerden zich door het politiecordon heen te vechten. Die eisten namelijk een plek op in de rechtszaal. Ze uh, waren ook enorm over de rol. Je moest moesten door tien agenten tegen worden gehouden. Maar uh, ja, opvallend genoeg werden ze niet gearresteerd of afgevoerd. Dat had denk ik vooral te maken met het feit dat hier ontzettend veel pers aanwezig is. Dus alles werd met rustig praten. Uh, zelfs de burgemeester van München die hier rondloopt, uh, heeft uh, rustig met de meisjes gepraat. En ja, het had wel effect, want het is nu weer uh, behoorlijk rustig... en ik verwacht ook wel dat het vanmiddag uh, redelijk rustig zal blijven bij de rechtbank. Ja, hoe gaat het eigenlijk verder de rest van de dag? Er nou, was net even een korte schorsing. Uh, de advocaten van Beate Schepen dienden namelijk een wrakingsbezoek in... omdat ze het partijdig vonden dat ook alle advocaten van de verdachten... werden gefouilleerd bij binnenkomst. Uh, een wilde zeggen dat ze de rechters uh, willen wegsturen... Nou, uh, zover is het allemaal nog niet, maar ja, nu al loopt het proces de eerste vertraging op, want ja, er wordt nu gediscussieerd over het wraakingsbezoek van de verdediging, uh, dus we moeten zien hoe dat verder gaat. Daarnaast moet iedereen, alle betrokkenen uh, en de advocaten nog worden voorgesteld officieel en ja, het zou zomaar kunnen, hoorde ik, uh, dat vandaag niet eens uh, de aanklacht wordt voorgelezen. Dat stond wel op het programma, maar ja, uh, door uh, die kleine vertraging die er nu, nu al is, zou dat uh, wel eens naar uh, de volgende procesdag kunnen worden verschoven. Correspondent Tim De Wit in München. Ongeloof op Curaçao. Gisteren werd daar politicus Helmin Wiels doodgeschoten op het strand in de buurt van zijn huis. Wiels was de leider van de regeringspartij, Pueblo Soberano. Roderick Pieters is de gevolmachtigd minister van Curaçao. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie, meneer Pieters, op de moord op Helmin Wiels? Uh, ongeloof. Um, een hele toffe klap.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 En uh, curaçao hier in Nederland. Wij uh, uh, zorgen dat er een uh, uh, register is. De mensen die bellen, en die bellen um, uh, echt uh, vanmorgen, staat de telefoon rood gloeiend. om uh, uh, aan de ene kant het verhaal te horen, aan de andere kant, iedereen heeft het toch al via uh, de internetradio, hebben ze het verhaal uh, gehoord. En via de televisie, ook via het internet, hebben ze het gezien ze dus zijn best goed op de hoogte. Maar wat je meer merkt. Zijn dat mensen die gewoon. Uh, even hun verhaal kwijt willen. En ook hun ongeloof uh, kwijt willen. Wat wij ook uh, mee bezig zijn. Om te organiseren. Is een momentum. Dat, uh, dat er een mis. Of in ieder geval een meditatief moment. Gecreëerd gaat worden. Waarin wij met z'n allen. Bij elkaar kunnen zitten. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, de heer Wiels. Kunnen herdenken. Als toch een vrij goed uitgesproken en duidelijk persoon... die uh, aan de ene kant uh, heel duidelijk stelt het uh, bestrijden van uh, uh, fraude... Uh, uh, zoeken naar een, een modus om het uh, vrije onderwijs te creëren voor uh, de kansarme kinderen... en uh, natuurlijk zijn discussie over de onafhankelijkheid... wat hij ook heel realistisch erbij heeft gesteld... Dat ja. het alleen maar kan als je bij 15 zetels bijvoorbeeld in de, in de raad zit. Er dus zijn hele uitgesproken meningen. Wanneer dat zal zijn, dat horen wij nog. Roderick Pieters, de huidige volmachtig minister van Curaçao. Dank u wel.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 De oud aanklager van het Joegoslavië-tribunaal benadrukte wel dat er nog geen harde bewijzen zijn. Er zijn zware en concrete verdenkingen, zegt Del Ponte. Maar er is nog geen onweerlegbaar bewijs. Ons onderzoek moet nog worden verdiept. En Del Ponte zei niet waar en wanneer dat sarin zou zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in Syrië. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 In Bangladesh wonen overwegend moslims, maar de regering is officieel seculier. In Rotterdam heeft een man vermoedelijk twee weken dood in zijn woning gelegen. Een buurman waarschuwde agenten omdat hij zich zorgen maakte. De man is een natuurlijke dood gestorven, zegt de politie. En die doet daarom geen verder onderzoek. Andere buurtbewoners hadden het niet door dat de man al lange tijd niet naar buiten kwam, meldt RTV Rijnmond. Wij praten niet tegen hem, we zijn alleen gedag, zei een buurvrouw op de regionale zender.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 Nou, er is voor zover ons bekend niemand gewond geraakt. De verdachte die heeft kans gezien om te vluchten in zijn auto. We hebben nog een korte achtervolging eh, gehad eh, tot aan ongeveer in de, de Willemsebrug. Waar we hem uit het zicht zijn verloren. Niet ver daar vandaan op de Feyenoordkade werd de auto uiteindelijk leeg gevonden. Eh, dat was voor ons aanleiding om met speurhonden in de omgeving te zoeken. Wat ook dit niet heeft kunnen leiden tot de aanhouding van de verdachte. Maar we zijn nog steeds heel erg naar hem op zoek. Het is 11 minuten over 12. We gaan eens even kijken bij Jolanda van der Velde. Bij de ANWB staan de files, Jolanda. Jawel, Jan. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer. En na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Voor de brug bij Gorkem 2 kilometer. De linker rijschok is dicht. En de nasleep van een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Hank 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Veel politie op de been bij een proces in Duitsland. Ongeloof, ook bij de gevolmachtigde minister van Curaçao... over de moord op politicus Wiels. En hij werkt aan een register en ook aan een herdenking wordt gewerkt voor Wiels. En zeker 15 doden bij hevige rellen in Bangladesh. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volkshand redacteur Peter de Waard... zo meteen over een opmerkelijk in memoriam in een Amerikaanse krant. In het mediaforum adjunct hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws... en taaldeskundige columnist Jan Kuitenbrouwer. Het gaat onder meer over de verslaggeving rond de 4 en 5 mei-evenementen. Zo beschreef NOS-verslaggever Kees van Dam wat vrijheid is. Genieten, half in je blootje of van boven helemaal. En dat er voor iedereen genoeg zonnecrème is... En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz... is Guus Huis in het Veld en die komt uit Paaslo. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Avro en Tros zijn eruit. De nieuwe naam voor de fusieomroep wordt... Avro Tros. Aan elkaar geschreven, dat wel. De nieuwe omroep uh, merkt al, uh, werkt al gezamenlijk aan de uitzendingen... rond het Eurovisie Songfestival. Anouk gaat daar voor Nederland meedoen. Op 14, 16 en 18 mei presenteert Cornald Maas nu nog van de AVRO... drie programma's met oud-deelnemers. En ook geeft hij op 18 mei namens Nederland de punten. De Wit-Russische journaliste Janna Litvina heeft een Nederlandse prijs gewonnen. Het is de Hans Verploeg Memorial Fund genoemd naar de voormalig algemeen secretaris van de NVJ, de Journalistenvakbond. De prijs die vergezeld gaat van een donatie is bedoeld voor journalisten... die een bijdrage leveren aan de persvrijheid in de landen waar die niet vanzelfsprekend is. En dat geldt zeker voor deze Litvina. Ze is oprichter en voorzitter van de Wit-Russische Journalistenassociatie. Een verboden organisatie die opkomt voor journalisten die last hebben... van de repressie van het dictatoriale regime. In een Amerikaanse lokale krant verscheen vorige week een in memoriam dat zo ongebruikelijk was... dat de New York Times en ook verschillende andere Engelstalige kranten het overnamen. Aan de telefoon is Peter de Waard, die bij de volkskranten necrologieën verzorgt. Meneer de Waard, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was dat voor artikel? Ja, het was een artikel, ja, waar je zeggen van een heel ironisch uh, in memoriam... maar zo ironisch dat je het bijna beledigend zou noemen. Ja, het begint al met het eerste dodelijke zin van Weffelhaus verloor zijn belangrijkste klant... En dat is dus de mevrouw waarover het gaat, een 68-jarige mevrouw die onlangs is overleden. Ja. En dat wordt geschreven door haar kinderen. Ja. En Waffle House is nu niet een keten die bekend staat als een exclusief restaurant. Het is een beetje zo'n tent waar je lekker kan ontbijten, uh, maar wel vet allemaal. En, uh, nou ja, je kent ja, het wel. soort McDonald's. Ja. Maar, uh, maar dat is het niet eens. Er wordt ook gezegd van, uh, dat op de ochtend, uh, verder wordt verteld door de kinderen... dat alle huisdieren die haar werden toevertrouwd, snel snelle dood stierven. Dat ze enorme boetes kregen omdat ze boeken niet of te laat terugbracht naar de bieb. En omdat ze magere enkels had, noem daar echtgenoot, motorbenen een, een presbyteriaanse dominee... haar ook nog polio-legs, polio-benen... Mm. Mm. En zelfs wordt de moeder ervan beschuldigd dat ze nog wat andere kinderen had rondlopen van andere mannen... omdat ze op moederdag nogal wat kaarten kreeg van onbekenden. Maar is dit nou allemaal ironisch, want het is dus geschreven door die kinderen, of is dit gewoon een afrekening? Nou, het is eigenlijk ironisch bedoeld, maar je zou het bijna een afrekening kunnen noemen... Uh... Want ja, je, je moeder maakt je zo toch wel een behoorlijk zwart natuurlijk in de media. Zeker als je daar beschuldigt dat ze vreemd gaat. Maar aan het, uh, haar vader, de vader dus, het, uh, haar man, die heeft het niet, niet heeft iets op Twitter gezegd. En met de opmerking dat, uh, ja, het toch wel, uh, dat het wel een goed beeld gaf van de moeder. En dat hm. is wel zo vreemd. Maar goed, het is, uh, eigenlijk is er geen enkel goed aspect aan de moeder wordt er gezegd. Nee, maar nogmaals, als dat een beetje ironisch is. Want ik zie, er stonden ook foto's en zo bij van die, van die zoons, ook even ja. de zoons die dat geschreven heeft. En dat sprak. Toch ook wel veel liefde uit had ik het idee. Ja, daar spreekt hij ook zeker wel veel liefde uit. Maar goed, aan de andere kant... Ja, ik vind het op zich vind ik het niet zo heel erg. Ik vind het zelfs dat het leven een beetje wordt gerelativeerd in dit soort. Uh, in Wij zijn dat in Nederland natuurlijk niet gewend. Dus in dat opzicht zou ik het. Uh, maar als je het daarna voor een rechter zou brengen. dan zou het laster of smaad kunnen zijn. Ja, ja. Maar goed, het is natuurlijk zeker de beschuldiging natuurlijk. van. Uh, ja, dat ze uh, uh, onwettige kinderen heeft. Ja. Maar de New York Times heeft dit overgenomen. nog veel meer uh, ja, gerenommeerde kranten. Waarom eigenlijk? Ja, omdat. Het is omdat het zo opmerkelijk is, en het heeft er zeker mee te maken... dat natuurlijk de ma haar man ja, een dominee is, denk ik. Dus dat zal het zeker hebben versterkt. En aan de andere kant... Uh... Ja, is het natuurlijk wel heel grappig uh, dat het uh, ook een beetje een, een tijdsbeeld geeft van dit soort dingen. Je ziet het in Nederland toch ook wel een beetje, dat in overlijdensadvertenties er worden tegenwoordig worden er ook steeds meer originele dingen in bekendgemaakt. Of uh, vroeger was het natuurlijk alleen een bijbelse uitspraak of een gedichtregel die boven een overlijdensadvertentie stond. Nu worden er ook wel uh, ja, echt dingen gezegd over degene die is overleden. Ja. En vaak ook venijnige opmerkingen. En vaak foto's erbij. Dus het uh, er is, er is wel een nieuwe trend dat het leven niet altijd serieus wordt genomen. En dat zie je vaak ook op begrafenissen en op uh, of, uh, crematies, mm. dat je op een gegeven moment toch in, uh, ja, dat, dat, dat, dat in memoriam toch meer grappen worden gemaakt dan vroeger. Ja. Is dit een trend die we misschien in Nederland gaan zien? Ook dat, dus dat, dat feit dat uh, in dit geval uh, kinderen zelf zo'n memoriam kunnen schrijven? Ja, daar hopen de kranten misschien wel een beetje op. Wij hebben natuurlijk die traditie niet dat kinderen zelf in de krant een memoriam publiceren van hun dierbaren. Dat, is, uh, dat hebben wij niet in ik Nederland. Ik hoop dat je daar in Amerika wel voor moest betalen ook, hè? Ja, je moet, het is gewoon advertenties. Dus daarom zeg ik van de kranten zouden graag willen dat het hier ook Dat ik, hoor. Extra inkomsten voor die daarop laden. Ja, er zijn vallen zoveel adverteerders weg. Dus dat zouden nu adverteerders kunnen betekenen. Maar het is nog niet zo dat dit op de burelen van de Volkskrant rondgaat als idee? Nee, dat is nog niet zo. <laughs> nee, u blijft het gewoon eens zelf doen. Ja, ik blijf het eerst zelf doen. Ja, goed, maar ik uh, probeer natuurlijk wel. Wij uh, proberen in Nederland natuurlijk ook wel natuurlijk dat, er, uh, uh, dat we een beetje afstand nemen van degene die, is die overleden. En ook wel de andere kanten van hen belichten. Dus niet alleen de goede kanten. Dat is wel veranderd ook. Dank voor de uitleg. Peter De Waard van de Volkskrant. De Maastrichtse coffeeshops besloten gisteren op bevrijdingsdag... gezamenlijk hun deuren weer te openen voor buitenlanders... ondanks de ferme waarschuwing van de gemeente dat dat niet mocht. De lokale website Maastricht Dichtbij publiceerde gisteren een opinieartikel... waarin redacteur Maarten van Laarhoven beide evenementen met elkaar verbond. Hij citeerde de toespraak die burgemeester Onderhoes hield... ter ere van 4 mei. Hij herinnerde eraan dat het vandaag zondag feest is in de stad. Het feest waarop we onze vrijheid vieren... Hoe ver het begrip vrijheid voor de Maastrichtse burgemeester rijk? dat zal vandaag duidelijk worden. Nou, Hoes is daar nu woedend over, die op Twitter weten... schandalig hoe Maastricht dichtbij mijn toespraak... tijdens dodenherdenking misbruikt in relatie tot het coffeeshopbeleid. Journalistiek onwaardig. De Financial Times denkt dat het eindelijk zover is. Deze week zou YouTube met betaalkanalen komen. Voor 1,99 dollar kunnen je zich abonneren op bijvoorbeeld een serie of een artiest. Exclusieve inhoud van die kanaal is dan dus alleen maar voor abonnees te zien. YouTube heeft het bericht ontkend, nog bevestigd. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Pim Fortuyn werd 11 jaar geleden vermoord hier op het Mediapark in Hilversum vlak. voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Fortuyn was eerst lijsttrekker van Leefbaar Nederland. maar moest opstappen nadat hij in een interview met de Volkskrant opperde om artikel 1 van de grondwet af te schaffen. Fortuyn richtte de LPF op en die werd bij de gemeenteraadsverkiezingen verreweg de grootste partij in Rotterdam. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ging het BNM-programma Lijst Nul op Fortuyns verjaardag bij hem langs om kennis met hem te maken. Dat was wel een aardig, aardig optrekje, toch wel voor meneer Fortuyn. Palazzo de Pietro, woonhuis en een praktijk. Goeiedag meneer Fortuyn, ja. ik kom feliciteren. Waar nee? Met de verjaardag? Ja, ik ben vandaag, ja. Van harte gefeliciteerd. Tim Fortuyn. Ja, ja Brits Maasland van Hijs ja. Nul. Ja. Nou uh, had u een, een, een soort van slogan: At Your Service. Ja. Had u die zelf bedacht? Ja, had ik zelf bedacht, ja. Gaat u die nou ook meenemen naar eigen partij? Want ja, uiteraard, maar je moet, het, oh. je moet het ook allemaal niet overdrijven. Ik denk, als u hem niet meeneemt, dan nemen wij hem Nee, het nee, maar nee, dat nee, is... nee, het is mijn eigen... Maar ja, goed, je mag het proberen. Er is geen copyright op het geheel gevestigd. Dat zijn dingen die doe ik nooit. Oké, okay, ik heb nogmaals een cadeautje voor u. Ja, en wat zit daarin? Nou, misschien moet je het even openmaken. Dat is uh, dat, ik, dat ik moet zien wat Turkse mensen en snoepjes. Nou, ik dacht gewoon lekker wat voor bij de koffie. Ja, dat ja. Is ja, ik leuk. ben niet zo'n zoete kou, Nee. het vindt altijd zijn weg wel. En daaronder zit nog uh, iets uh, om te lezen. Het is de koren, als ik ja. goed zie. Ja, dat dacht ik al. Nou, die heb ik al. Ja, toch? Maar ik zal er iemand anders een plezier mee doen. Hartelijk okay. dank. Hele fijne verjaardag ja. en ontzettend veel succes ja, ja. met de nieuwe partij. Alsjeblieft. Tot ziens, hè. Da. Pim Fortuyn dus in het programma Lijst Nul... met Katja en Bridget, het programma van BNN. Zometeen gaan we het Mediaforum doen. Dat doen we vandaag met Pieter Klein en Jan Kuitenbrouwer. Maar eerst een liedje van de Radio 1-CD van deze week. The Shocking Miss Emerald is het tweede album van Caro Emerald. En van dat album draaien we nu Liquid Gold... Caro bij de NCV, Caro Emerald, haar nieuwe liedje, uh, haar nieuwe album moet ik zeggen. Dat heet The Shocking Miss Emerald en uh, staat deze week in de schijnwerpers hier op Radio 1. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws en Jan Kuitenbrouwer, columnist bij Altijd Wat Een NRC Handelsblad en, NSC en uh, Taalstrateeg. Hartelijk welkom. Um, laten we even beginnen met Rick Nieman, die heeft een opmerkelijke column geschreven. De column gaat over zijn vrouw, je de Boer. Dat wisten we allemaal, hè, dat die twee samen waren. Afgelopen vrijdag nam zij afscheid als nieuwslezer van het NOS-journaal. En hij schrijft onder meer dat Sascha een van de beste nieuwsankers is die ons land ooit heeft gehad. Dat is lief, van Rick Nieman, Pieter Klein. Vond ik ook. Ben je het wel met hem eens ook trouwens? Ja. ja. Uh, toen ze begon uh, minder, denk ik. Maar ik denk dat ze echt is gegroeid. Dus ze begon ook weer bij. Uh... Ja, nee, ja. Ja, ook. Nee, ik bedoel te zeggen ook, ook toen ze bij de, bij de NOS zat. Ik, ik vind dat is, is gegroeid. Ik vond er een hele prettige verschijning op televisie. Uh, menselijk, vaak een goede toon. Uh, correct. Ik, ik was een fan. Ja. Jan? Ik ook. Ja. Ik uh, dacht uh, bij de abdicatie. gelukkig <laughs> hebben we Sascha nog, maar ja, dat was nog, voor een paar dagen, <laughs> nog maar voor een paar dagen. Ja, kwam vrij snel naar de uh, Nee, ik was ook een grote fan. Uh, ik denk dat niemand ook wel gelijk heeft. Ik bedoel, het is ook niet zo heel moeilijk om een van de besten... Ik bedoel, hoeveel hebben we er al met al gehad? Maar uh, zeker, ze is echt wel uh, topklasse. Wat, waarom was zij zo goed, vind jij? Nou, inderdaad, een um, combinatie van een bepaalde koelheid... vind ik altijd wel gehoord bij een nieuwslezer. En een, een heel professionele dictie. En, uh, je had het gevoel dat ze begreep waar ze het over had. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Geen onnodige koketterie... Ja, echt, echt eigenlijk een model nieuwslezer. Ja, vond ik wel. Oh. Um, ja, Pieter, die, die, die twee waren samen. Dat wisten we allemaal natuurlijk, hè? Rick uh, bij RTL, dus en Sascha bij de NOS. Is dat eigenlijk ooit een uh, onderwerp van gesprek geweest? In, in jullie uh, be, be, gesprekken, met, bijvoorbeeld met Rick Niemann? Uh, nee, ja. Ik sprak met Rick wel over Sascha. En er werd, af en toe werden er echt wel intimiteiten gedeeld. Uh, maar... Uh... Volgens mij gingen ze allebei zeer professioneel om met, ja. uh, met hun rol. En uh, waakten ze over elkaars belangen. En Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Dus wij konden ook met alle vrijheid alles bespreken met Rick. Uh, want je weet, dat zit safe. En ik hoop dat Sasje dat andersom ook zo heeft. Want ja, dat moet toch een aparte toestand geweest zijn. Want af en toe hadden jullie waarschijnlijk nieuws. Of zo. Ja, dat, dat mag hij dan niet zeggen uh, thuis. Oh, je moet eens horen wat, wat, waar we nu achter zijn gekomen. Ik heb volgens mij heeft Rick nog nooit gevraagd om iets thuis niet te zeggen. Nee. Dus uh, ik vertrouw Rick en ik vertrouwde Sasja. Uh, ik kende haar niet goed, uh, Rick wel. En uh, volgens mij hadden ze de zaken gewoon goed geregeld. Ja. Ongeveer zoals ik het uh, thuis ja. ook heb geregeld, altijd. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, nog iets anders, Pieter. Bij jullie speelde uh, dit weekend nog een... Uh, er was een nep Twitter-account van RTL Nieuws. Ik zag het, ja. Uh, hebben jullie daar veel last van gehad? Uh, gelukkig niet, want heel veel mensen zagen het onmiddellijk... dat er een, uh, een nep-account was dat uh, walgelijke berichten verspreidde. Dat uh, Ibrahim Aflai uh, om het leven zou zijn gekomen. Nou ja, de, de mafketel die zo is verzint en gaat lopen... Twitter onder de neppe kant, hoe zie je zijn. Ja. Uh, We hebben in Amerika natuurlijk EP gehad, die, uh, die inderdaad ook een soort van gehackt waren en, en berichten dat Obama uh, dat daar iets mee was gebeurd. Daar kan je het een beetje mee vergelijken, denk ik, hè? Ja, nou ja, het is geregistreerd, het is onmiddellijk gerapporteerd bij Twitter... en hij is weer uit de lucht en, ja, ziek. Je kan er verder niks aan doen ook, of zo, zoiets? Ja, je kunt er rapporteren. Ik geloof dat mensen nu nog aan het kijken zijn... of er nog iets ondernomen kan worden, maar ik weet het niet. Ik ben geen expert, moet ik... Ik zit op Twitter, maar hoe het precies in elkaar zit... had jij jij Twitter-account. Jij zit veel op Twitter. Was jij hierin getuind? Vlagen? Ja, je kunt erin tuinen. Je moet... Ik ben laatst nog... Oh ja, UPC, ik had een probleem met UPC. En uh, toen ging ik even denken... Nou, UPC Webcare zouden die een account hebben, en inderdaad. En uh, toen kreeg ik al meteen een reactie van het weekend. Mensen zeiden, nee, dat is een fake account. Mm. Uh, weet je wel. Maar je hebt een, <coughs> een Twitter-account... heb je echt in 20 seconden aangemaakt. En dan kan je voorlopig even je gang gaan. Want uh, er is natuurlijk niemand die kan controleren... of die, of die afkorting RTL... Waar die voor staat en, en of die wellicht uh, beschermd is, enzovoort. Ja, en dan kan je natuurlijk een hoop een aardigheid. Uh, ja. Veroorzaken. Als je het goed doet. Zijn er zijn natuurlijk altijd wel van die gisse internettypes. die meteen. die hebben hun technieken. om snel vast te stellen. of iets een hoax is of niet. Ja. Maar in die tussentijd kun je natuurlijk ja. al, uh, veel maar dit we wel. Dit heeft vrij kort geduurd, hè, geloof ik. Dit. Het heeft vrij kort geduurd. Uh, wij werden erop geattendeerd. we hebben dat geretweet. Uh, vanuit de redactie. En je merkt dan toch een soort uh, sympathie. in, in de Twitter-gemeenschap. Uh, dat het eigenlijk not dan is. Dit soort grap Het is, het ja. is not dan, om, Juist omdat het zo makkelijk is, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay, uh, we gaan zo meteen praten over. 4, 5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 En de broer van prinses Diana sluit volgend jaar het museum... waarin haar spullen te zien zijn. Diana's zonen erven haar nalatenschap, schrijft de krant The Telegraph. Charles Spencer, de broer, zal in augustus de collectie van Diana... overhandigen aan de prinsen William en Harry. En mogelijk organiseren die daarna zelf een tentoonstelling... om de herinnering aan hun moeder levend te houden. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie nu. Hier is Wijnand Zwaan. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Voorknoop in Zaandam. Twee rijstroken zijn dicht. levert ook twee kilometer file op. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Nieuwendijk 2. Ook dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. En we zijn bezig met het Mediaforum vandaag met Pieter Klein... adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws... en Jan Kuitenbrouwer, taaldeskundige en columnist. Um, dit weekend konden we uh, onze kerstverse koning en koningin in actie zien. Ook de toespraak van oud-generaal Van Um. Tijdens de dode herdenking op 4 mei maakte veel indrukken. Pieter, wat vond jij van die toespraak van Van Uum? Ik vond hem geweldig. Um, ik brak bijna toen ik hem hoorde vertellen over zijn zoon. Ik heb vanochtend nog even teruggekeken naar zijn speech... ooit uh, iets vergelijkbaars in zich had, uh, TEDx... Ook prachtig. Ik vind het een mooie vent met een man met een missie. Ja, ik weet niet. Het was echt onder de indruk. Ja, Jan, opvallend was dat hij. Dat gebeurt volgens mij niet zo vaak bij die. Er is altijd een toespraak op 4 mei natuurlijk. Maar dat hij een heel lang applaus kreeg van het publiek daar. Ik weet niet of dat. Dat was bij voorgaande jaren niet gebruikelijk. Maar ik was op de Apollo-laan waar Job Cohen sprak. En daar gebeurde hetzelfde. En toen daar waren mensen die daar wonen. Ik was bij hun op bezoek. Ehm die dat ook opmerkelijk vonden. Dus dat is blijkbaar een soort... Uh, nou ja, ik uh, had het gevoel... je kunt niet, niet applaudisseren na, uh, na zo'n verhaal. Dat ja. was ik, mijn gevoel. Ja, ik, vond, ik had wel ja. zelf, maar ik kende de TED TEDx-speech. Uh, waarbij die opkomt met een uh, uh, mitrailleur. Ja. Ja. Ongeladen. Um, en toen dacht ik... ja, het is wel een beetje ook een poging... om dat, dat is echt zo'n succesnummer geworden, weet je wel. Heel veel prijzen ook gekregen... die speechschrijvers en dergelijke. Dus dat was een beetje een herhalingsoefening ook in dat opzicht, vond ik. Ja, maar als je, als je terugkijkt naar die speech... Ik zou, dat ook, ik zou dat iedereen toch nog even willen aanbevelen. De manier waarop deze man uh, onze waarden verdedigt... Uh -huh. onze democratische waarden uh -huh. uh, en onze vrijheden... en hoe die daarover vertelt, dat vind ik buitengewoon indrukwekkend. Ja. Ja. En dan verlies je in die strijd, in zijn filosofie... kan hij uh -huh. in alles met hem meegaan, verlies je je zoon in Afghanistan. ja, ja. ja, ja. Ja. Ja. Er was veel lof ook voor de, voor de uh, manier waarop het in beeld werd gebracht. Prachtige shots van bovenaf met name zo. Ja, nou zeker. <coughs> dat is uh, de NOS wel toevertrouwd. Dat hebben we wel vaker gezien. Dat, uh... Met nadruk op dat? Ja, ja dat een beetje... uh, precies, inderdaad. Uh, nou ja, dat vond, ik vond dat op de Koningsdag eigenlijk ook wel... Uh, dat het uh, visuele gedeelte uh, uh, dik in orde is. Dan denk ik, ja, het is ook een mooie eerbiedwaardige Nederlandse traditie... teruggaan tot... Uh, Joris Ivens en uh, Bert Haanstra en uh, Van der Keuken enzovoorts. Dat kunnen we wel. Mm. Maar uh, nou ja, het, inhoudelijk het inhoudelijk gedeelte was daarentegen dus bijzonder zwak. Dat, althans dat op de Koningsdag. Ja, ja. Dus vandaar, vandaar het accent op dat. Ja, Pieter? Ja, Wil je er nog iets over zeggen? Nou ja, ze hebben het mooi gedaan. Um... Ik vond het ook niet uitzonderlijk, dus het is mij niet iets opgevallen waarvan ik dacht... hé, hey, dat heb ik dan nou nog nooit gezien, of hé, hey, wat bijzonder. Het is mooi gedaan, complimenten daarvoor. God, ook de inhuldiging, hoe wil ja. ik niet zeggen, dat daar ook kritiek op mogelijk was. En uh, nu ik toch aan het praten ben, ga ik het toch even zeggen... want ik vond de timing, met name in de ochtend in de regie, vond ik niet heel erg sterk. Ja. Uh, ik had het, wij zaten een beetje te mopperen uh, toen we naar... Uh, ja. Onze concurrenten zijn aan te kijken. Maar uh, over het geheel genomen doet de NOS dit natuurlijk uitstekend. Ja, maar, evenementen, maar daar ja. wordt de club ook voor betaald. Nou, de NOS oh. heeft zich uh, ook, ook uh, enorm uh, toegelegd... op het uh, uh, onmiddellijk zelf in omloop brengen van, de, van, van, van het, het verhaal dat de NOS... Uh, boven zichzelf was uitgestegen ja. en een voortreffelijke nou, uh, prestatie Ik zag zelfs, RTL, ik zag zelfs vanuit RTL-keurige tweets Allemaal van, nou prachtig ziet het eruit. En, uh, ja, dat, dat is dan collegiaal mooi, dat vind ik ook wel mooi, dat, is net, dat hoort zo. Maar hoe die NOS'ers elkaar de hele tijd aan het retweeten waren met hun complimenten, terwijl er ondertussen... Met als hoogtepunt Jan de Jong die nu wilde uh, deelnemingen aan de verkiezingen, toen dacht ik, jongens hou nu toch op, echt, echt complimenten voor wat jullie hebben gedaan. En dan zo woedend, en zo woedend uitvallen naar de Volkskrant als daar wat kanttekeningen worden gemaakt zeg. Pardon. Ja. Dat is echt een bunkermentaliteit, die, die, uh, terwijl er op die ja. dag echt een hoop viel ja. aan te merken. Maar laten we het hebben over 4, 5 mei nog even. Want er was nog een uh, in, in, uh, incidentje, uh, de, de, om 8 uur uh, verscheen er eens een tweet van AT5 uh, over, over, een, uh, over een nieuwtje. Uh, en daar, daar vielen nogal wat mensen overheen, Pieter. Is dat terecht? Moet je om, op, acht, op 4 mei om 8 uur s'avonds ook niet uh, twitteren? Mijn betreft niet, maar uh, het is, uh, wie ben ik, ik ben niet van dat verbod uh, uh, ver en verboden. Ik zou het niet doen, ik vind het spakeloos. Maar maar ja. het, het kan toch ook zo zijn dat dat, dat dat om 59 is verstuurd... en dat die server daar een minuut over doet. Ik bedoel dan, dat, ja. ja, weet je, het, een soort het, automatische iets of zo. Nou, het kan toch zijn dat er vertraging op, op, op je server zit of zo. Dus ik, ik vond dat eerlijk gezegd allemaal een beetje overdreven. Ja. Ja, het is ook wel weer grappig om te zien dat heel Nederland valt... Nou, heel Nederland. Laten we zeggen, twitterend Nederland valt helemaal nou ja, overheen. kijk, dat is, maar dat is precies wat jij zei. Want jouw redacteur had het ook over massaal. Toen zei ik, laten we het woordje hier massaal eens even proberen te definiëren. Ja. Dat is natuurlijk wel het probleem met ja, Twitter. Maar er zijn dus blijven ook mensen die, die om acht uur gaan zitten kijken. maar wordt er nog getwitterd en dan kan ik daar weer boos over worden? ja, nou, of ze krijgen met terugwerkende kracht. Dan denken ze, hé, hey, drie minuten geleden, uh. dat was in de... Ja, nou ja. Ja. Um, op 5 mei, laten we het daar dan over hebben. Daar werden de kijkers getrakteerd op een meezingende koningin Maxima. Ze zongen het volle borst mee met Nick en Simon. Um, is dat het moderne koningschap, Pieter? Um, nou ja, het is er een onderdeel van. Ik denk dat we, dat we een paar elementen van nieuw koningschap hebben gezien de afgelopen dagen, uh, weken. En, uh, iets moderner, iets, iets meer bij de tijd. Uh, Beiden zich bewust van hun rol. Dat vond ik heel mooi om te zien. En uh, prima. Ja. Bridge over troubled water. Ja. Altijd nee, goed. Prachtig lied. Altijd goed. Inderdaad. <laughs> Zeker. <Okay. laughs> Wie kan daar nou? En ik vind het, het mooie is wel dat <clears throat> um, de koning, hè, dus, dus de hoogste aap op de apenrots zal ik maar zeggen, die bepaalt wat chic is. Ja, dat heb je in de geschiedenis heel vaak gezien: dat allerlei dingen die wij tegenwoordig als chic beschouwen, dat die ooit zijn begonnen door een aristocraat, door een prins of een vorst. Waarvan iedereen zei hij is gek geworden. Dat kan helemaal niet zo. Um... Uh, een geruit hemd onder een, onder een uh, effe jasje bijvoorbeeld. Nou, daar begon Prins Edward mee. En daar werd schande van gesproken in het uh, Londen. Mm -hmm. Maar dat is een norm geworden. Je polohemd aanhouden thuis. Nee, dat moest alleen op het poloveld. En hij droeg dat thuis. Dus al die normen, die zijn... Of al die al die over, transgressies in feite. Ja. Dat zijn normen geworden. Uh, zoals. Beatrix, je moet eens opletten hoe Be Be koningin Beatrix, prinses Beatrix, inmiddels haar glas witte wijn vasthoudt. Dat is echt totaal in strijd maar, met de klassieke ja, maar etiketten. Dat gezag heeft maar dat doet iedereen haar na nou, tegenwoordig ja, van ik, geloof, van. ik geloof er helemaal niks van. Ik denk, <laughs> ik denk dat er niemand is die de koning gaat lopen nadoen. De nieuwe koning. Sterker nog, ik denk dat het grappige van dit land is: want iedereen denkt van prima, die koning. Hij moet niet altijd veel praatjes dat hebben. Zie je je het... Dat zie jij verkeerd. Uh, Let, op. Let op. Dat is een sluipend proces. En niemand denkt, ik een... ga nu voortaan ook meezingen, want het mag van Maxima. Maar subliminaal, onbewust, speelt dat een rol. Ja. Ben ik maar absoluut maar ben ik benieuwd wat het eerste wordt wat wij dan van de nieuwe koning Althans, gaan overnemen. als je de koning, als je de vorst beschouwd als de hoogste op de Aperhotse. Er zijn natuurlijk ook mensen die ja, zeggen ja. ja. En die mensen zijn irrelevant. Dat is meer de categorie waartoe ik zelf dan persoonlijk behoor. Maar het neemt niet weg dat je toch ook... Ik, ik ben een republikein. Maar ik weet ook wel dat zij op een bepaalde manier... natuurlijk wel het summum van chic zijn. Hmm. Uh, of geacht worden te zijn. En ja. zo zijn heel veel mensen die naar zijn. Uh, je merkt ja. toch ook dat mensen aan het hof... Je moet eens moet dus luisteren naar hoe mensen spreken aan het hof. Dat klinkt enorm naar ja. Beatrix. En dat is gewoon in de loop ja, van de dertig nee, jaar... Vind, nee, ik vind het aardig op, op, op observatie. En we nee, gaan kijken dat, of dat... Of dat, dat, dat uh, we zo, hebben zo natuurlijk al gezien... Een dat, keer. Dat, uh, de, de, de, ze zijn helemaal fan van Armin van Burens. Dus ik verwacht bij dat concert op de Amstel binnenkort gewoon... Uh, binnen een nu in een paar jaar ook gewoon echt alleen maar de beat. Nou kijk... Uh, uh, uh, uh, Beatrix was natuurlijk... Een kunstminnende, maar ook wel iets wat elitaire kunstminnende vorstin. Die dus heel erg met het, met het uh, uh, Nationaal Ballet... en het Concertgebouworkest uh, op sleeptouw enzovoorts. Uh, dus ik vind uh, dat je ook iets van een soort uh, animo voor de popular arts aan de dag legt Dat vind ik op zich wel nou, leuk, ja. natuurlijk. Nou. Het schijnt dat Beatrix ook een fan was van Maywood... maar dat behoort tot de staatsgeheimen. Dus dat, dat, dat is een, ja, een zorgvuldig bewaard geheim. Ik, weet, ik weet niet of hij ons nou in de maling zit te nemen, Pieter, of niet. Maar ja, het zou wel zou kunnen. Het antwoord, hij, antwoord, hij weet wel veel van het Koningshuis, vind ik, voor een Republikein. Maar toch. <laughs> uh, we gaan naar uh, Curaçao even. Want uh, daar dat is groot nieuws natuurlijk vandaag. Politicus Helmin Wiels op het strand uh, in Curaçao is hij vermoord. Uh, veel mensen daar geschokt. De krant op het eiland hadden een foto van het stoffelijke overschot van Wiels, uh, op de voorpagina's. Um, Pieter, gaat dat te ver, vind jij? Of moet je nee, dat toch laat... laten zien op zo'n moment? Die foto? Uiteraard. Uiteraard. Waarom niet? Zou maar een wedervraag zijn? Nou ja, er is, een, dat... er is een, dat... een politicus vermoord. Dat eiland is in shock. Uh, wij kijken hiermee... Er is mogelijk sprake van een, uh, uh, een, een aanslag door een maffia. Het kan een politieke moord zijn. Maar hoe dan ook, het is een, het is een zeer spraakmakende moord... met een zeer bekende, uh, uh, op een zeer bekend politicus. En ik snap niet waarom je die niet zou moeten publiceren, ja. die foto. <hijen> ik vind het altijd een hele moeilijke discussie. Um, ik keek naar deze foto en ik dacht, die voegt echt helemaal niets toe. Want ik, ik ken hem maar niet. Hij is ook niet te herkennen. Het could be... Anybody, En dan denk ik, ja, dan is het eigenlijk weinig meer dan een soort uh, gruwelbeeld van hier ligt een dode man. Ja, maar ja, een politieke moord daar. Dat is, moet nog worden bewezen natuurlijk. Het is een moord op een politicus, nou, dat is nog, daarmee dat is nog waar. niet een politieke moord. Um, dus... Ja, wij ik, denken onmiddellijk terug aan Pink Fortnuy ik, ik, ik bekijk het toch um, ook een beetje als, als journalist en ik, en, uh, of als verslaggever. Ik denk, die foto, wat, vo, wo, voegt die foto iets toe of vertelt die foto iets over wat daar gebeurd is? En dat doet hij natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je bent, maar we zijn uh, toch, op dagbasis schrijven we geschiedenis en dit is geschiedenis. En dat laat je toch zien. Ik snap je afwegingen wel. En ik moet erkennen, ik ben zelf ook opgeschoven... als ik nu zullen we zeggen, zou moeten besluiten over de foto's van Fortuin of van nou, Gogh. Ja, ja. Ik ben daar wat rabiater in geworden. Want ik vind eigenlijk dat je zoveel mogelijk moet laten zien. Want, dan je... toen vond je dat niet, bijvoorbeeld? Ik had toen meer moeite mee, maar ik vond het wel. Ah. Ja, ik vond... Maar waar is dat dan opgeschoven, Pieter, ineens? Um, misschien ben ik wat verhard of zo. Mm. Nee, ik vind dat je zoveel mogelijk moet laten zien. Mm. Want vanochtend in de we een hele andere foto... waar ook hulp om te doen is. Ja, uh, toen... Dat was ook zo fascinerend. Sorry dat je, ik onderbreek ja, maar je maar... Dat is Een foto van gruwelijke uh, burgerslachtoffers in Syrië. Uh, ja, liggen, liggen kinderen daar, bloed. Uh, nou, en, en toen had ik dus net uh, zitten nadenken... over de onderwerpen voor het Mediaforum vandaag. Of niet. En toen dacht ik, ja, kijk... Eh, eh, want het is al... Uh, ik heb ook hier uh, in deze studio wel vaker gezegd... dat ik niet zo ben... Ik, ik vind het altijd... Ik heb liever dat de media, met name de visuele media, iets meer aan, aan onze verbeelding overlaten. Dat is niet een ethisch standpunt, maar dat is meer omdat ik denk... Ja, je maakt het allemaal zo plat, ik zou graag willen dat je mensen een beetje prikkelt. Um, en toen zat ik naar dat beeld uit Syrië te kijken vanochtend... en toen dacht ik, ja, het wordt ook wel tijd dat daar iets gebeurt. Dus in die zin heeft zo'n foto ook wel een hele sterke impact... en een sterke werking, dat je ineens toch, toch even bij je ontbijt... Uh, ja. God beter het. Uh, wordt geconfronteerd met, met een afgrijzelijk uh -huh. uh, beeld. W wat vind jij daarvan, Pieter? Die foto bijvoorbeeld. Moet je dat laten zien? We hebben volgens mij die discussie hier wel eens eerder gehad. Ja, naar ja. aanleiding van beelden in het journaal, hè, ja, ja, ja, acht uur journaal. Ja, maar dat is lastig. Daar kijk ik ook vaak uh, jonge kinderen uh, naar. Dat is een, bij een krant ligt dat weer net iets anders. Uh, ja. Ik vind uh -huh. ook dat wij als uh, visuele media moeten oppassen. Ik heb vanochtend uh, een minuut of vijf of tien naar die foto zitten kijken. En ik dacht ook, ja, zouden wij dit laten zien? Wel niet. Uh, ja, ik vind dat je het toch moet laten zien. Ja. Je kunt de verschrikking op, op deze wereld toch niet, niet laten zien. En anders dan Jan, ik snap, ik snap de redenering uh, dat je iets aan de verbeelding uh, wilt overlaten. Maar ik vond deze foto van vanochtend. Die kindjes daar. Weet je wel? Nou, uh, die, die foto die, die spreekt in zekere zin mij, mij tegen. Want toen ik zat naar te kijken en ik dacht, ja, dat kan je niet verzinnen. Dat kan je dan toch ook weer niet verzinnen. Ja. Weet je wel? Dus je hebt misschien toch ook wel. Ik herinner me ook uit. Uh, de tijd de oorlog in Joegoslavië, een beeld van een dorpje in uh, Bosnië... dat was beschoten vanuit de bergen door Serviërs. En dat was gewoon een, een, een ochtendtafereel in een stadje... waar mensen met een krantje liepen en een koffie drinken... Een boodschapje doen uh, op een brommetje naar kantoor. En dat was, daar was dus midden in die, in die scène was een, een, een bom ontploft. En dat was een soort Pompei-achtig beeld... van uh -huh. hoe dat leven daar compleet bevroren was in de dood, zal ik maar mm. zeggen. En daar heb ik toen ook heel lang naar zitten kijken, naar de beeld. Toen dacht ik, ja, dat, dat vertelt toch iets over wat, wat, daar, ja. wat daar gebeurt. Um, het, tot besluit nog even, en het komt eigenlijk net binnen. Uh, het gerucht gaat al veel langer natuurlijk. Maar NSC meldt nu vanmiddag dat uh, de wereld draait door... naar Nederland 1 gaat verhuizen. Dat is een lange wens van Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Um, op het tweede publieke tv-net komt dan in het nieuwe jaar... een dagelijks interviewprogramma om half negen... Gerard Timmer zegt dat. Hij is van de Nederlandse publieke omroep. Uh, hij doet dat in een interview met NRC Handelsblad. Volgens een woordvoerder van de NPO betreft het een voorstel van het directieteam aan de raad van bestuur van de NPO... die eind juli dan de knoop doorraakt. Dit is de publieke omroep, hè? Oh. Gaat allemaal via uh, vergaderingen. Ja. Maar, uh, het en, er dat, uit... en ons voorstel, laten we dat, dat zetten we in NRC eventjes in de week. <laughs> Kennelijk. Hallo. Um, Eerste reactie van, uh, uit de hoek van RTL Nieuws. Geen verrassing, lijkt mij... Volgens mij nee. wisten we al een tijdje dat deze discussie speelde. Krijg je, krijgen jullie wel meer last van dan, of niet, of, of als concurrent? Dat hangt er vanaf. Uh, we hebben er nu af en toe ook last van... want er zijn mensen die beschouwen de Wereld door als nieuwsprogramma. Ja. Uh, terwijl wij het uh, infotainment vinden. Althans, ik ik vind het een leuk programma. En wij concurreren daartegen. tegen, ja. ja. ja. Laat maar en komen. daar gaan we lekker mee door. Ja. En dat blijft gewoon op hetzelfde tijdstip zitten dus. En dan ja, vond, en het maar. zou dan van 7 tot 8 komen op uh, Nederland 1... Een uur lang. Ja. Ja, ja, ja. En, en dan, dus daarvoor in de plaats, komt dan om half negen een interviewprogramma op, op Nederland 2. En de geruchten daarover zijn dat dat een soort oog-in-oog oog ja, moet worden ja, ja. met Eva Jinnik en ja. Sven Kokkelman. Ja. ja, nou, dat, dat zie ik met afgrijzen uh, tegemoet. Want dat, dat elke dag. Ik bedoel, zo'n zo zo zo box, zo'n lucht, soort luchtboxen... Euh, hebben we voor, voor de huidige frequentie... hebben we eigenlijk al niet genoeg interessante slachtoffers... Ja. laat staan op dagelijkse basis. Dat wordt een, een va-et-vient van... Dat wordt ik denk wisseldienst tussen Moskovits en PR de Vries... die dan gewoon om de drie, drie, vier dagen daar gaan zitten... om te knokken met uh, Kokkelman. <laughs> PR de Vries. <laughs> ja, <laughs> ja, mooi. <laughs> uh, nou goed, <coughs> we moeten het eerst allemaal wel zien. Er wordt hier zoveel vergaderd... Uh, ik weet zo lang zelf niet meer waar we aan Maar dat zend. is toch opmerkelijk? Dat is een voorstel aan de, aan de directie. En dat ja. ligt nu in de krant? Ja. Staat nu in de krant? Dat is wordt wel Vind word je dat niet? Curieus? Ik moest vooral lachen op dat vergaderen... een voorstel van de directie aan... De, wie was ja. het ook alweer? Volgens de woordvoerder van de NPO betreft het een voorstel van het directieteam aan de Raad van Bestuur van de NPO... die eind juli de knoop door gaat hakken. Jongens de kans schat, is de uiterst klein dat voorstellen van andere omroepen het halen... omdat de wereld daardoor een bewezen succes is. Doe het of doe het niet. En de de alle doe ja. echt verschrikkelijk ophouden. Aan het werk. Oké, okay, uh, dank uh, dat jullie Thanks hier waren. Pieter Klein en Jan Kuitenbrouwen. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz... en de eerste kandidaat uh, komt uit Paaslo. Hij heet Guus Huis in het veld en is 61 jaar. Paaslo, waar ligt dat ook alweer? Paaslo ligt in de kop van Overijssel, vlakbij uh, de Weerribben. Dat is wat bekender oh, ja, dan Paaslo. Ja, ja. Ja. En uh, Paaslo zelf is, uh, nou ja, wereldberoemd... Uh, vanwege het uh, feit dat daar uh, ons lands grootste dichter begraven ligt. Bloem. Ah ja, J.C. Bloem. Ja. tuurlijk. Kijk aan. Uh, nou, dan, we hebben dat even een beetje neergezet, Paaslo... en uh, hier sprak de leraar een beetje, uh, ja. Want ja, gepensioneerd goed. leraar. Ja, ik, uh, ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt en ik ben vanaf 1 januari ben ik uh, gepensioneerd. En nu een beetje het nieuws volgen, zodat u meedoen kunt... Onder andere, quiz. onder andere. We gaan kijken hoe ver u komt. U mag de eerste score neerzetten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Drie van de dertien wagons explodeerden... waarna in drie andere wagons brand uitbrak. Toen werd gezegd, er zijn geen gewonden... geen groot gevaar meer voor de volksgezondheid. In de wagons zat het zeer licht ontvlambare acrylonitril. Dus we mogen niet in ijs. Een giftige stof die onder meer wordt gebruikt... om kunststoffen en lijm te maken. Toen kwamen mensen opeens hun huis uit met ademhalings... Problemen. Giftige gassen in het riool. Vooral aan de lage gelegen kade. Daar is ook de dode man gevonden. De gemeente vreest dat bij de berging van de trein opnieuw giftige stoffen gaan vrijkomen. Ja, zaterdag ontspoorde in België een goederentrein met chemische stoffen. In de omgeving van het ongeluk viel één dode en ook meerdere gewonden. Vraag 1. In welke Belgische plaats ontspoorde zaterdag die giftrein? Wetteren. Goed, in de buurt van het ongeluk zijn de bewoners geëvacueerd... en sinds vanmorgen mogen ze hun huizen weer naar binnen. Vraag 2. De giftrein kwam uit Rotterdam. Dat heeft onrust veroorzaakt bij Nederlandse gemeente... waar die trein langs reed. Welke gemeente pleit, naast de gemeente Dordrecht... voor een apart spoor voor gevaarlijk transport? Dus Dordrecht en nog een gemeente. Geen idee. Het is uh, Zwijndrecht. De wethouder in Dordrecht, Jasper Mos... wil graag in gesprek met de Tweede Kamer en ook met de provincie... Vraag 3, een kop uit de krant, die lees ik voor... en u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die bij hoort. Aan u de taak om de combinatie te maken. Dit zijn toch wel, mo eh, dit zijn toch wel heel mooie momenten. Dat is de kop. Dit zijn toch wel heel mooie momenten. Gaat dit over 1, Nick en Simon die met trots terugkijken... op het 5 mei-concert op de Prinsengracht, waar zij gisteren zongen. 2, boyband One Direction. Zaterdag een concert in Amsterdam gaven ze... en de jonge fans waren helemaal door het dolle heen... Of drie, Ajax, gisteren voor de 32e keer landkampioen. Dit zijn toch wel heel mooie momenten? Nou, um, ze passen overal bij, maar ik kies voor drie. Ajax, hè? Ja. Dat is goed, dat is een kop uit het algemeen dagblad. Vraag vier, er werden gisteren nog meer beslissingen geforceerd in de Eredivisie. Welke club is samen met VVV Venlo veroordeeld tot de nacompetitie? Eh... Uh... Rode Jesse. En dat is goed, die ploeg werd gisteren met 5-3 verslagen... door NAC Breda, of eigenlijk door Anthony Lurling. Ja. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? De Europese Ombudsman die neemt ontslag bij 1 oktober. Er wordt een opvolger gezocht, dus er is zeg maar een advertentie geplaatst... gezocht, Europese Ombudsman. Toen dacht ik, dat vind ik echt leuk. Dat is Alex Brennickmeijer. Ja, inderdaad, de nationale ombudsman. Hij uh, deed deze bekentenis in het Radio 1-programma De Overnachting... dat hij dus Europees ombudsman wil worden. Vraag 6: is nog een andere Nederlander die zichzelf kandidaat heeft gesteld... namelijk Ria Omen-Ruiten. Voor welke partij zit zij op dit moment in het Europarlement? Uh, dat wordt een gokje. Uh, voor de Christen-Democraten. Ja, dat is goed. Ja. CDA... Uh, het gaat om Ria Omen-Ruiten. Dus in juli weten we wie de huidige Griekse ombudsman opvolgt... Uh, die namelijk vervroegd vertrekt. Laatste vraag. Gaat echt aardig tot nu toe. Maar die laatste vraag die lever, uh, levert in, uh, die kan vier punten opleveren, moet ik zeggen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik ben ontstaan uit een wiskundige spelfout. Drie. Tien jaar geleden ging ik van merknaam naar werkwoord. Twee. Al snel na mijn oprichting was ik populairder dan Alta Vista, Ilse en Yahoo. Stop. Google. Ja, dat was net nog voor die laatste, die een, uh, laatste aanwijzing. Um, en die zou zijn geweest, ik ontving een boze brief van Israël... omdat ik vorige week Palestina erkend heb. Inderdaad, uh, Google. De oprichter van Google, Larry Page... was gefascineerd door het bijzondere wiskundige cijfer Google... maar maakte een spelfout op een check... en sindsdien heet het bedrijf dus Google... En in 2003 werd voor het eerst Google als werkwoord gebruikt. En daarna is dat woord in de dikke vandalen opgenomen als je iets wil opzoeken. Even googlen. Um, factor is 7. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Dordrecht en Zwijndrecht. De bestuurders van die plaatsen die houden hun hart vast... en willen een veilige spoor. En ze willen zelfs een apart spoor voor gevaarlijke stoffen inrichten. En de vraag is nu, bent u het daarmee eens of mee oneens? Er moet een apart spoor voor giftreinen komen. Eens of oneens sms'en kan na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We gaan deel 2 van de quiz spelen doen we met Guus Huis in het veld. 61 jaar uit Paaslo. 7 scoorde hij in deel 1. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigen. Nu het kanon zoals we dat dan noemen. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Ik stel ze. Helemaal. Tot aan de laatste letter. En dan mag u het antwoord geven of u zegt pas daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. In welke stad ontstak premier Rutte gisteren in het bevrijdingsvuur? Utrecht. Goed, welk land viel gisteren voor de tweede dag op rij Syrië aan? Israël. Goed, wie liet gisteren de kampioenschaal van Ajax vallen? Um, blind. Ja, goed. welk autofabrikant begon zaterdag met de bouw van de eerste fabriek op het Amerikaanse continent? Pas. Audi, hoeveel euro hebben flessen wijn uit een VOC-schip op een veiling opgebracht? 2900. 9700. Oh. De koning van welk land kon vanwege ziekte gisteren niet op zijn eigen jubileumfeestje komen? Van Thailand. Dat is goed. In welk land is gisteren een scheidsrechter doodgeslagen door een voetballer? Amerika. Goed. In welke Spaanse stad stort er gisteren tijdens een vliegtuigshow een vliegtuig neer? Madrid. Goed. Welk wielrenteam won gisteren de ploegentijdrit in de Giro? Sky. Goed. Een test met een atoomraket uit welk land is dit weekend mislukt? Frankrijk. Goed. Welk bedrijf maakte vandaag bekend afgelopen jaar weer verlies te hebben geleden? Holland Casino, hoe heet de Neonatie die vandaag in Duitsland terecht staat? De Theater Voor de hoeveelste keer op een rij werd de Turkse voetbalclub Galatasaray gisteren landkampioen? Uh, derde keer. Tweede keer. Welke Nederlandse film won gisteren een Europese prijs voor beste jeugdfilm van 2013? Pas. No-no. In een ziekenhuis, in welke stad is onterecht de prostaat van een patiënt verwijderd? Um, in Leiden. Dat is goed. Op de premier van welk land is zondagavond een mislukte aanval gepleegd? Egypte. Goed. Hoeveel asielzoekers zijn in het detentiecentrum van Schiphol in hongerstaking gegaan? 19. Goed. In welk land zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen... na een aanslag op een kerk en een markt? Uh, Mali. Uh, sorry, Nigeria. Dat is in hetzelfde antwoord verbeterd, jury. Die tellen we dus mee en die tellen we dus goed. Ja, want dat is een regel als je jezelf verbetert in dezelfde adem, heet dat dan... Wordt hij goed gerekend? En okay. het uh, goede antwoord was inderdaad Nigeria. Nou, dat ging heel goed. 13, uh, goed maar liefst. Maal die 7. Wat gaf u eigenlijk op die school? Nee, ik was uh, directeur. Ik gaf geen les. Oh, ik gaf ja. geen les. Oké, okay, nou ja. Maar goed, een directeur moet ook weten dat 13 keer 7, 91. Ja, dat lukt uh, dat me nog wel. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, gelijk al een ferme uh, aftrap uh, wat betreft de quiz deze week. 91. Dat is een flinke score. Daar moet de rest maar eens even overheen. Een verkorte week ook, hè? Want. Uh, of doen we. Esther! Doen we wel op Hemelvaartdag ook? Oh, we doen wel. Nee, dan, dan gaat dat voordeel niet op. Dat heb ik niet goed begrepen. Hemelvarsdag ook gewoon een quiz. Dus nog vier kandidaten deze week. Maar dit is voorlopig de hoogste score. U krijgt van mij mee na Paaslo de kaart voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En nu afwachten of dit inderdaad de hoogste score blijft. Want dan doen we er vrijdag ook nog eens een keer 300 euro bij. Oké, okay. ik zal het afwachten. Goede reis terug naar de kop van Overijssel. Dankjewel. Um, wij uh, melden ons na het NOS Journaal weer. Dan beginnen we met iets nieuws uh, op de maandagen de komende tijd. Uh, daar hebben we ook al een paar oproepen voor gedaan. Hè. Uh, u kunt uh, terecht met uw vragen over allerlei uh, werkgerelateerde zaken. En we hebben een uh, panel klaarstaan die dan antwoord geeft op die vragen. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. Dus de eerste vraag komt voorbij in de serie De Werkplaats. Na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik in de mensen. NCRV.